10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het parlement van Noorwegen heeft ingestemd met een wetsvoorstel... om de dienstplicht voor vrouwen in te voeren. Het wordt het eerste Europese land met verplichte militaire dienst voor iedereen. Vrijwel alle partijen stemden in met de dienstplicht voor vrouwen... alleen de christendemocraten waren tegen. De nieuwe wet gaat in in 2015. Een grote groep militairen uit Syrië is met hun familie uitgeweken naar Turkije. Dat meldt het Turkse staatspersbureau...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 Eindexamenkandidaten van andere scholen die de examenopgave van tevoren hebben gezien... hadden tot zes uur vandaag de tijd om zich bij hun schoolleiding te melden. Dan zouden ze opnieuw examen mogen doen. Het weer. Vannacht een graad of tien. Morgen in het oosten eerst zon en verder wolken. En daarna in het hele land mogelijk een bui. Later weer zon. Het gaat stevig waaien, aan zee krachtig tot hard en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. West -west -west -west -west -radio Langs de lijn met Jeroen Stophorst. Een heel goede avond. Rachel Klamer heeft verrassend de Europese titel gewonnen op de triathlon. Klamer heeft een seizoen vol blessures achter de rug. Maar bij deze race had ze nergens last van. Adrenaline, dat, dat speelt zo'n belangrijke rol. Dan voel je me smeren. Dan denk je niet zoveel meer na. Dan ga je er gewoon voor. Jong Oranje bereidt zich voor op de halve finale van het EK tegen Italië. Morgen is dat. Bondscoach Corpot wilde even geen pottenkijkers bij de training. Hij kreeg daar kritische vragen over. En dat ergerde hem. En nou één keer. Wil ik een half uurtje even apart, zonder mensen die er gaan kijken, wil ik even trainen en dan, uh, ja goed, we gaan. Ja, en ook vanavond gaan we terug in de tijd naar 1988 weer herbeleven het EK voetbal van 25 jaar geleden. Oranje bereidt zich op 15 juni voor op dat duel met Engeland op het EK. En Ronald Koeman vraagt zich in zijn dagboek af of er tactische wijzigingen komen. Ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld Berry van Aal in de mandekking op Linneke zal spelen. Maar dat zal morgen tijdens de wedstrijdbespreking wel duidelijk worden. Allemaal tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Ja, de transfermarkt van het voetbal komt op gang. De nieuwtjes van vandaag, Royston Drenthe naar het Engelse Reading. Huub Stevens wordt coach in Griekenland bij PAOK Saloniki. En ook Robert Maaskant heeft een nieuwe club. Robert, goedenavond. En die club in, in, is in Wit-Rusland, hè? Ja, dat klopt. Ik ben in, in Wit-Rusland op het moment bij Dynamo Minsk. Een club die uh, uh, jarenlang in de top van, van Wit-Rusland speelt... En ook dit jaar de ambitie heeft om, uh, om kampioen te worden. En het uh, seizoen is al begonnen. is al een tijdje onderweg. Dus die, uh, die weer moeten een inhaalslag maken. Uh, de trainersstaf is uh, eergisteren zijn die, zijn die weggestuurd. Mm. En zoals je begrijpt is dus het uh, heel zo goed? snel Nou Ja, dat is relatief niet zo goed. Uh, ze staan uh, uh, in de buurt van de tweede plek. We okay. uh, spelen tegen Borisov, die nu uh, die nu tweede staan op dit moment... En ze gaan ook straks, de club gaat ook Europa in. En dat, dat is toch ook altijd wel weer leuk om, om Europese spelen. Ja, nou, uh, hoe komt Robert Maaskan terecht bij Dynamo Minsk? Kan je daar meer over vertellen? Ja, nou, ik heb de afgelopen dagen in een enorme rollercoaster gezeten wat dat betreft. Omdat ik eigenlijk in Griekenland was om een contract af te sluiten. Uh, bij Pao waren... Saloniki, Saloniki misschien. Dan waren uh, Huub en ik buurman uh, geweest, uh, inderdaad. Uh, nee, want uh, in, in Thessaloniki uh, is er nog een club en dat is ja. Aris. Ja. Uh, ik, had wel, ik heb wel met paar ook gesproken. Uh, maar Aris, uh, daar had ik al een, een mondeling akkoord mee. Alleen, uh, toen kwam dit tussendoor. Ja, en dan moet je een keuze maken tussen, uh, tussen een aantal zaken. Uh, de Grieken waren niet erg betrouwbaar in dat verhaal. En toen ben ik in uh, het vliegtuig gestapt naar Wit-Rusland. <laughs> Om in ieder geval te gaan praten. Nou en, uh, nu zit ik uh, een kleine uur Later zit ik, uh, zit ik hier op het uh, fantastische trainingscomplex. En zo gaat dat in de voetballerij. Ongelooflijk, bijna op het strand in Griekenland. En dan nu in Wit-Rusland, name minsk En ik begreep ook al, een training geleid. Ja, ik ben, uh, ik ben vanmiddag hier aangekomen. Uh, naar de club uh, gereden. Wat ik al zei, een, een prachtige trainingscomplex uh, in de bossen. Een soort van olympisch park. En uh, daar ben ik voorgesteld aan de, aan de ploeg. En ben ik ook direct, uh, direct het geld opgestapt. Ik wil zeggen dat ik natuurlijk met, met assistenten die hier heb gewerkt... Die, die alle voorbereidingen hebben gedaan. Maar er is morgen een hele belangrijke wedstrijd. En de club vond het, uh, vond het belangrijk dat er in ieder geval de nieuwe trainer aanwezig was. Ja. Ondanks dat uh, die invloed natuurlijk relatief uh, klein is. Zeg, hoe komen ze bij jou, Dynamo Minsk? Want uh, je bent natuurlijk trainer in, in, in Nederland veel geweest. Nou ja, uh, net gestopt bij Groningen. Je uh, hebt in Polen gewerkt, goed gedaan. Ja, ik ben de kampioen geworden in Polen. Dus dat is, uh, dat, dat is wel een prestatie die in, uh, in deze landen natuurlijk opgemerkt wordt. Ja. En uh, zodoende is dat balletje ook gaan rollen. Het uh, is dus ook via een agentschap gegaan in de Oekraïne. En uh, ja, dan, dan, dan word je gebeld. Het heeft toch een klein beetje te maken met je cv. Als je veel Europese wedstrijden hebt gecoacht... Uh, met, met wat, wat, wat matige clubs, dat spreekt, dat spreekt teams aan. En als je kampioen bent geweest is dat altijd natuurlijk aansprekend. Dus vandaar dat ze bij mij terecht zijn gekomen. En uh, nou goed, na wat, uh, wat stevige Russische onderhandelingen zijn we de keurig uitgekomen. Hartstikke goed. En heb je contact getekend voor anderhalf jaar, hè? Ja, klopt. Neem je dan nou nog mensen mee, de staf, Mag je die zelf invullen? Ja, die, die mag ik uh, gedeeltelijk zelf invullen. Want er zijn er ook nog wel wat die hier natuurlijk gewoon rondlopen. Het uh, is een uitermate goed georganiseerde club. Uh, maar het klopt, in de, ik, mag, uh, ik mag minimaal één assistent nog meenemen. En daar, uh, daar ben ik nu over bezig. Uh, we hebben tegen elkaar gezegd van laten we eerst deze zaak rondmaken. Dat ja. die wedstrijd zaterdag op het programma staat. En daar vandaan uh, gaan de transfers komen. En, uh, en ook in de staf mag er dan wat veranderen. Dus dat gaan we nu uh, de komende vier weken uh, rondbreien. Je kan nog niet zeggen wie dat is, jouw assistent. Nee, want dan zou ik hem denk ik, uh, zou ik, hem, denk ik erg verrassen als ik dat nu zou zeggen. Oké, okay, doen we dat niet. Uh, morgen dus uh, Dynamo Minsk tegen Bate Borisov. Zit je, zit je dan ook al op de bank? En ja, heb, heb je die spelers al een beetje voor ogen dan? Weet je wie wie is? Nou ja, je, je, uiteraard heb ik wel, uh, maar de namen uitspreken is al een stukje lastiger geworden. Want het, <laughs> <laughs> zoals je weet, schrijven ze we ook nog in een ander alfabet. Ja. Dus daar ga ik nu, uh, nu zo mee aan de slag. Om, uh, om heel veel videoballen te zien van wedstrijden en om, uh, om namen uit hoofd te leren. En het uh, ook wel weer leuk moet ik zeggen. Um, Dynamo speelde, dat hebben we even opgezocht, zeven jaar geleden voor de laatste Champions League voetbal. En dat is ook het doel weer, kampioen worden, Champions League in. in uh... Ja. Uh, ja. Uh, daar dat je droom je al steeds ook uh, van. Uh... Ja, dat, dat is de droom van, uh, van de club hier. En, uh, en zoals je weet is Bater Borisov een aantal jaren lang uh, heerser geweest. Uh, dat is ook een wat bekendere naam. Ja. Maar Dynamo is eigenlijk de grotere club uh, uit de hoofdstad. En uh, ja, het is hier prima voor elkaar. Het is allemaal wat ouder. Maar gelukkig dat ik in Polen heb gewerkt, dat ik daar doorheen kan kijken. En uh, ja, het doel in december is dat overigens, want dan is het einde van het seizoen is om, uh, om kampioen te zijn. Nou, we gaan kijken. We gaan je volgen daar. Kijken of het lukt. Daar Dankjewel. in, in uh, Wit-Rusland. Robert kan van harte gefeliciteerd met deze club en heel veel succes. Dankjewel. Tot dan. Al het laatste sportnieuws tot 11 uur NOS langs de lijn. Sarah Barellas love song. Mooi Nederlands succes was er bij de Europese kampioenschappen Triathlon in Turkije. Rachel Klamer won de wedstrijd bij de vrouwen. Eerder vanavond sprak ik met Rachel. En uiteraard feliciteerde ik haar met de Europese titel. Ja, dank u wel. Dank u wel. Uh, uh, wij hadden er geen rekening mee gehouden. Jij wel? Um, nee, ja, rekenen, <laughs> Nee, niet echt. Uh, het afgelopen seizoen, ging eigenlijk, of het seizoen tot nu toe, uh, liep uh, niet, niet zoals gepland. Uh, dus ik, ik, ja, ik ging natuurlijk wel uh, ontzettend mijn best doen. Dat stond in ieder geval van tevoren vast. Uh, maar dat ik uh, een medaille zou gaan uh, pakken, dat had ik zeker niet verwacht. Waarom verliep het seizoen niet zo als je had gewenst tot nu toe? Um, toch wel blessures. Uh, en dat, dat hakt er altijd flink in. Uh, natuurlijk niet alleen... Ja, qua trainingen. Maar ja, eerlijk is eerlijk, bestuurlijk gaan op een gegeven moment ook mentaal een rol spelen. Uh, dus ja, het was weer uh, ontzettend mooi om vandaag uh, hier te winnen. En dat geeft ook uh, heel wat vertrouwen. Ja, uh, hoe, hoe verliep de wedstrijd? Beschrijf het eens? Want je, je bent dus niet optimaal daar verschenen aan de start. Uh, toch win je. Nou, vertel eens, we beginnen met het zwemmen het ging ja, prima eigenlijk. Uh, in het begin had ik er iets moeite mee. Uh, voor mijn gevoel. Uh, ja, het, het veld ging eigenlijk gewoon gelijk op in één lijn. Uh, Totdat tot, we tot bij de eerste boei kwamen. En ja, toen kwam eigenlijk het punt waarop ik dacht... Oh, nu moet ik even een versnelling inzetten. Want dat is het punt waar je meestal het meest zwaarste krijgt. En ja, toen kwam ik eigenlijk tot de <laughs> conclusie... dat ik uh, voor in het veld lag. En uh, zo, ja, zo uiteindelijk, de, even kijken de eerste ronde... al ik als tweede doorkwam. En uh, ook, ja, ook uiteindelijk als tweede het water uitkwam. Dus, dus uh, toen was je eigenlijk zelf al verbaasd dat je zo uh, voor in het veld lag? Ja, nou ja, het af, uh, eigenlijk vooral afgelopen jaar, 2012 uh, ging het zwemmen wel gewoon goed. Uh, daar had ik geen problemen mee. Uh, dus in, in dat opzicht was het in ieder geval uh, ja, prettig om te weten, dacht ik weer voorheen mee kon draaien. Nou, maar toen begon iets nog. Um, uiteindelijk kwamen we wel wat atleten bij elkaar. Er werd wisselend wel en niet meer gewerkt. Zodra de motor in zicht kwam, uh, begon het niet. In één keer iedereen spontaan uh, op kop te rijden. Dus het was ons uh, apart fenomeen. Mm -hmm. En uh, ja, toen, toen begon het lopen. Ik had een hele slechte wissel. Ik kreeg mijn schoenen niet goed aan. Uh, waarschijnlijk ook door het warme weer dat je toch, ja, toch je voeten wat meer gedwongen zijn dan dat je yeah. van tevoren verwacht. Uh, dus daar verloor ik al wat, uh, wat secondes op. Toen probeerde ik gewoon bij te blijven. Het kostte wel veel moeite, maar. Ja, ik wist dat, ik, dat het gewoon de enige optie was. En het was spannend, want nummer twee is op twee seconden. Hebben jullie echt moeten sprinten om de zegen? Um, niet helemaal. Of ja, het was eigenlijk een hele lange sprint. Uh, want op een gegeven moment liepen we met z'n vieren. En toen uh, schreeuwde mijn coach Erik van den die schreeuwde al waar ik eigenlijk vandoor moest proberen te gaan. En zelf had ik dat punt eigenlijk ook in, ja, in gedachten... Want ik wist dat als het echt uh, tot het eind bij elkaar zou blijven... dat de kans gewoon kleiner was op, uh, ja, op die gouden medaille. Mm -hmm. Dus we uh, ja, besloten op het punt wat ja tijdens een heuveltje... Uh, flink gastig op te zetten. Ja, en toen merkte je dat we het allemaal wel zwaar kregen. En dan is het uiteindelijk gewoon... wie het langst volhoudt, uh, die komt alweer weer die streep over. En dat was jij. En dat ben jij. Uh, ja, gelukkig wel. Heb je de verklaring voor? Je sukkelt met blessures. Je bent niet helemaal fit aan de start. Maar je gaat wel als eerste over de finish. Ja, dat, dat, was, dat was inderdaad ook. Ik, ik had het zeker niet verwacht. Uh, natuurlijk kun je dingen hopen, maar ik dacht toch dat dit wat te ver uh, gezocht was. Uh, ja, inderdaad wel wat geblesseerd geweest uh, met de bestuur over. Nou, dan beginnen de volgende thema weer op te spelen. Uh, wat ik al aangaf, dat is voor je training niet goed, maar mentaal ook niet prettig. Als je nee. weet dat je elke keer geblesseerd uh, raakt, wil je daar gewoon zo snel mogelijk oplossingen voor vinden. Um, maar uiteindelijk weet je gewoon, adrenaline, dat, dat speelt zo'n belangrijke rol. Uh, dan voel je meer smeren, dan denk je niet zoveel meer na. Dus dan, dan ga je er gewoon voor. Um, uh, Nederland had wel een favoriet vooraf, Maaike Kaders. Uh, Zij werd getipt als een van de kandidaten. Uh, met haar uh, liep het niet heel erg denderend vandaag? Nee, ik heb er zelf eigenlijk nog nee? niet gesproken. Uh, want ik, ik had zelf het doping en daar was ik vrij laat van terug. Um, ja, volgens mij komt het met wat achterstand het water uit. En wat daarna precies is gebeurd, dat weet ik niet. Nee, uh, goed. Olympische afstand, dat is de kwart van de normale afstand van het triathlon natuurlijk. Uh, ik neem aan dat jouw vizier ook echt gericht is op 2016 Rio. Ja, zeker. Dat, uh, de Rio staat zeker op de planning. En uh, goed, dat, dat is nog drie jaar verder. Dus in de tijd komen er nog heel wat andere races. Ja. Uh, waar ik natuurlijk uiteraard ook gewoon uh, voor, uh, voor me Ja, wat is je in. eerst volgende doel? Uh, eerst de eerste volgende wedstrijd is Europees kampioenschap onder 23. Die uh, is in Holpen in Nederland. Oh, leuk. Uh, dus ja, dat is over twee weken al. En uh, daar, uh, daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Daar doe je nog wel aan mee als uh, Europees kampioen bij de senioren. Uh, ja, precies. Daar doe ik gewoon aan mee, zeker. Nee, dat is uh, groot. Uh, dat voor. is waarschijnlijk ook een sterk bezette wedstrijd. Uh, maar een hartstikke mooie wedstrijd ook. Hartstikke leuk. Dus okay. Daar ga ik zeker aan meedoen. Ik wens je veel succes. Dank je wel en geniet van deze Europese titel. Dankjewel, dat zal ik zeker doen. En langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Ik of a thousand dirty hands there's no need for complication on the shoulders we will stand it's a patient exploration where discovery is free there's no need for explanations we exist where we can see we should thing you Everything you didn't do, Jamie Cullum. Zometeen gaan we weer terug naar 1988, toen Oranje Europees kampioen werd. Misschien kan het huidige Jong Oranje zich erdoor laten inspireren. Die kunnen morgen een grote stap zetten richting die Europese titel. Joep Scheuder is in Israël al een tijd. Joep, goedenavond. Morgenavond speelt Jong Oranje dus op het EK tegen Italië. Halve finale. Begint de spanning in het Oranje kamp al een beetje op te lopen? Nou, dan beginnen een beetje te komen. Hoewel we een beetje moesten lachen. Want Wijnaldum en Van Aan, die zitten in uh, ons uh, hotel vlakbij. Uh, nog even met hun uh, vriendinnen. Er was ik eigenlijk even uh, bij te praten. Het is een lange snor, dus dan ben je blij als je even met je familie uh, kan spreken. Overigens ga jij dat inspireren op dat EK88. Ik had even bedacht dat er twee dingen zijn. die volgens mij uh, de, de jonge spelers ook zeker inspireren mogen. Van Gaal. Dat is één. Die zit daar. En op een of andere manier gaat dat toch veel spelers beïnvloeden in hun prestatie. Hoezo? En transfers. Wat zeg je? E eerst even Van Gaal. De hoezo zou dat uh, inspireren ja. of, of, of dat de spanning teweeg brengt? Nou neem nou Leroy Verdi. Die heeft toch niet een heel makkelijk seizoen gehad. En aan het begin van het seizoen was, was Van Gaal lovend over hem. Maar hij kreeg een blessure. En zijn transfer ging niet door naar Everton. Die jongen die wil morgen aan Louis Van Gaal laten zien dat hij weer helemaal terug is. En, en vers staat symbool voor veel meer spelers. Die willen morgen tot de bondscoach wat laten zien, denk ik, joh. Ja, en de transfers, die spelen ook mee op de achtergrond, zeg je. Op uh, wie, wie doe je dan? Strootman, Manchester United. Toch? Ja? Of o niet? Ver naar Engeland. Martins Indy, houdt zich stil. Wat is er op de achtergrond aan de gang? Adam Maher, wordt dat geen tijd? Wordt het nou Ajax of PSV? Dat zijn dingen... En morgen zijn er van die ontzettend veel scouts. En dan moet een keer een beslissing vallen. En dat is zo'n wedstrijd morgen waarin eigenlijk duidelijk gemaakt moet worden van, die nemen we of we durven het niet aan. Dus ze kijken niet, die scouts, naar de Nederlandse competitie. Nee, dit is het podium. Ja, voor die jongens toch wel. Zeker morgen. Zeker zo'n halve finale tegen de zeg maar, geslepen Italianen. Opvallend vandaag, Joep. Corpot hij hield een besloten training en verdedigde ja. zich daarvoor. Laten we even naar luisteren wat hij erover zei. Met het team wil ik eventjes, los van iedereen, eventjes oefenen. Gewoon nog eventjes eh, een paar puntjes doornemen. Dus het is de enige keer dat we het gedaan hebben. Dan eh, is iedereen gelijk op zijn teentjes Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Want eh, we staan altijd klaar voor iedereen en alles. Eh, of het op het strand is of op een terras, dat maakt ons niet uit. En nou één keertje wil ik een half uurtje even apart... zonder mensen die gaan kijken, wil ik even trainen. En dan, eh, ja goed, laten we gaan. Ja, Corre Pot. Uh, hij klinkt een beetje geagiteerd, als je het zo mag noemen... Is bij hem ook de spanning aanwezig kennelijk? Nou, dat zou best wel kunnen Jeroen. Ik vind dat hij zich zoveel verdedigt. Ik vind dat hij steeds in de verdediging ook en, en allemaal maar goed wil doen. Ja, over Louis van Gaal en nu weer over ik mag toch wel besloten trainen. Hij is nogal tegenstrijdig in zijn beslissingen, maar dat mag. Maar hij hoeft zich niet overal voor te verantwoorden. We kennen toch ook trainers die gewoon hun eigen gang gaan. Ja. En het helemaal niks uitmaakt wat anderen ervan vinden. Ja, maar er is natuurlijk wel wat kritiek op hem. Hè? Hij heeft natuurlijk ook uh, de, de, de besloten die B-keus te laten spelen tegen Spanje. Ja. Vervolgens met 3-0 uh, van het veld geveegd. Heeft dat de stemming enigszins beïnvloed, denk je? Men doet van niet. Uh, alle 23 spelers met hun 23 begeleiders, wat ook zo opvallend is trouwens... doen voorkomen alsof het heel normaal was... Om een B-team te laten spelen. En er is maar één antwoord. En dat ligt morgen vanaf half tien in het stadion van Peter Tikva. Win men, dan heeft Pop een goede beslissing uh, genomen. Verlies men, dan, is, uh, dan, dan, dan draait alles inderdaad om het feit dat hij de flow heeft laten lopen. En het momentum heeft doorbroken. Uh, goed. Morgen dus Italië. En zegt Corpot: dat is een goede ploeg. Ja, dat is een hele goede ploeg. En dat is een... We hebben net naar de trainer geluisterd van Jong Italië... die overigens twee jaar geleden met Palermo hele goede resultaten heeft bereikt... omdat hij aanvallend voetbalt. Dat catenaccio is in Jong Italië helemaal niet te zien. Dat speelt onbevangen, aanvallend, attractief. Ik voorstel sowieso morgen een hele open wedstrijd. Enthousiast, vol fouten. Maar het enige voordeel wat Nederland heeft... zijn meer ervaren spelers, jongens die al in de A-ploeg hebben gespeeld of uh, in de competitie, okay. Terwijl dat bij de Italianen nog niet helemaal het geval is. Eens even luisteren, Joep, wat uh, de bondscoach Corpot daarover heeft te zeggen. Over Italië. Ik moet voorstellen dat Italië een uitstekende ploeg heeft. Dat hebben we ook ervaren in Nederland toen we tegen ze speelden. Weliswaar met een uh, ja, grote groep andere spelers. Maar het is een, uh, een hele professionele groep... die uh, verrassingswijs uh, ook vrij aanvallend acteert... en ook uh, voortchecking speelt... Dus dat is uh, ja, een beetje anti-Italiaans. Uh, vroeger was het uh, anders en nu zijn ze toch uh, andere wedstrijden geslagen. En dat uh, is alleen maar positief voor het voetbal. Ja, en ook wel voor Oranje, want uh, dat Catenaccio inderdaad... daar spelen Nederlandse voetballers niet graag tegen. Nee, nee, dus het zal een open wedstrijd worden... waarbij de vraag was of de sterkspeler Insigne wel kon spelen. Dat blijft toch steeds een vraagteken. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook Marco Verratti een hele aanvallende, leuke middenvelder van Paris Saint-Germain. En weet je wie ook bij Jong Italië speelt? De naam wist ik ook niet meer. Hij heeft bij Vitesse gespeeld, een jaar of twee geleden. En nu aanvoerder van Jong Italië. Hij heet Luca Caldirola. En in Arnhem kennen ze hem nog wel. Wat, wat verwacht je? Gewoon weer de basiself uh, bij Oranje als in nou, de 100%. eerste twee wedstrijden? Ja? Ja, ja, 100 procent. Die moeten het gaan doen. Niemand heeft in dus het team weken. gespeeld dus? Nee, en dat is ook uh, kort Pot uh, off-the-record wel tegengevallen hoor. Dat van die B-team. Uh, toch maar weinig spelers zijn die, die dan dat A-team halen. Met uitzondering van bijvoorbeeld Veg en Klaas. Ja. Dus dat A-team morgen, die 11 plus 2, met korpot, die moet het morgen vanaf half tien hier, uh, half negen Nederlandse tijd, echt gaan doen om die finale te halen. We zijn benieuwd. Joep, dankjewel. Tot ziens. Johnny and the Wailers, could you be loved? Tot en met 25 juni gaan we langs de lijn elke avond zo rond deze tijd. Rond half elf dus terug in de tijd. Precies 25 jaar geleden was Oranje in de voorbereiding op het duel... tegen Engeland op dat EK van 1988. U weet hoe dat afliep. Een bijdrage van Robert Meeder en Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988... Het is dinsdag 14 juni. De dag was er één als bijna elke dag voor een wedstrijd. Een lichte training, wandelen, dus voornamelijk rust. Het dagboek van Ronald Koeman. Ontspanning en afwisseling brengen de gasten die we zo nu en dan mogen begroeten. Gisteren werd het contingent Groningers uitgebreid met gast Ari Haan. Ook Ede Ophof en Benny Wijnstekers maakten hun opwachting. Ja, dat, dat, dat, dat zag je. Ja, dat was allemaal nog wat minder uh, strikt en uh, streng als het uh, tegenwoordig gaat. Dat je natuurlijk best gewoon uh, zo'n hotel wel naar binnen kon lopen. En dat oudspelers of bekenden konden dan best wel als het hotel binnenkomen om een kopje koffie te drinken. Nou, dat was ook wel voor de spelers af en toe uh, een welkome afleiding. Er waren altijd wel wat mensen of relaties via de KVB of relaties via spelers. Nou, dat gaf af en toe wel eens even een andere insteek van, uh, van de andere dag. Natuurlijk gaat het over voetbal, want uh, dat zijn dan ook voetballers over wie, over wie wij het hebben. En nee, natuurlijk, dat, dat staat centraal. Het toernooi, de EK, dat, daar, ja, daar wordt, er wordt weinig gesproken over andere dingen. Veranderingen zal de bondscoach waarschijnlijk niet aanbrengen. Tenminste, tijdens de laatste training is daar niets van gebleken. Wel zal er tactisch meer ingespeeld worden op de tegenstander. Ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld Berry van Aden in de mandekking op Linneke zal spelen. Maar dat zal morgen tijdens de wedstrijdbespreking wel duidelijk worden. Grote verrassingen zijn er echter niet te verwachten. Nou natuurlijk praat je daar wel over natuurlijk. Want uh, ja, de een van de twee veranderingen die, die uiteindelijk uh, veranderd werden was natuurlijk Marco van Basten. Nou ja, en... en... En Vitte van Basten was altijd uh, basis en, en een van de betere van, van het elftal. Dus we wisten best wel dat hij op een bepaald ogenblik terug in het elftal zou komen. Alleen, wanneer dat zou gebeuren, ja, dat wisten we niet. Ja, Miechels hadden we altijd wel met mij en met Ruud Gullit. Ook wel met Jan Wouters en Hans Verbreuk. Hadden we altijd wel contact met Michos. dat hij ook aangaf van, uh, hoe wij over bepaalde dingen dachten. Dus ik wist wel dat hij met Van Basten en ook wel met de positie van Erwin Koeman. Van Erwin. Ja, in, in, zijn, in zijn hoofd mee liep om, om dingen te, te veranderen. En, en uiteindelijk besloot hij dat ook te veranderen. En waarschijnlijk toch op basis van het feit dat we de wedstrijd verloren hadden. Ja. Natuurlijk geef hij je, je mening. En, en, en nogmaals, uh, als Van Basten fit is. Uh, en dan, dan is het iemand die, die een meerwaarde voor je elftal is. Ja, en dan zou ik hem als tegennaam altijd opstellen. In groep A won West-Duitsland met 2-0 van Denemarken... en Italië-Spanje werd 1-0. Daardoor gaan West-Duitsland en Italië met drie punten aan de leiding... gevolgd door Spanje met twee punten. Denemarken is met 0 uit 2 uitgeschakeld. Oranje was dus in voorbereiding op de tweede wedstrijd, die tegen Engeland. En met het elftal ook een team aan begeleiders. Karel Akerman was daarin het mannetje van alles. Hij regelde hotels, reizen, de logistiek. En bovenal, hij was de adjudant... Van de generaal. Daar hangt hij, aan de muur bij je, meneer Akerman. De foto. O, je boven. Dit is een goed stel, hè, meneer Akenman. We zien u in de klap, hè? uiterst rechts op de foto. Ja, vermoedelijk, dat weet ik dus niet meer. Er werd er ook muziek gespeeld en. de uh, klapten we mee. Ja, één grote feestvreugde dus. U was de elftalbegeleider destijds, hè? Ja, dat noemden ze zo. Nu zeggen ze teammanager, maar ik noemde mezelf helft secretaris. Ja. Maar eigenlijk was u de adjudant van de bondscoach, hè? Ja. En met Rines Michels kreeg u een hele echte band. We gaan eens dus eventjes terug naar 1988. En Rines Michels, hij zingt. Bij u in de keuken staan de koffieapparaten. Ja, dat ging iedere reis mee, want uh, s'morgens om 7 uur... dan. Uh, dronken we beide koffie op zijn kamer en zuurderans. Ik had sinaasappelen bij hem en een en een pers. En dan maakte ik verse zuurderans voor ons allebei. Moet u eventjes vertellen, u ging daar om 7 uur ochtends in Duitsland... iedere dag naar de kamer van Rines Michels. U klopte aan. En dan uh, zei hij, uh, zo jongen, ben je daar? Goedemorgen. U ging naar binnen en dan? gingen we zitten en dan aan de muur hingen allemaal papieren. En daar stond uh, het programma voor de dag op wat we gingen doen met het team. Ja. U nam het programma zo'n beetje door. Hoe zag zo'n dag eruit dan? Ja, die was eigenlijk iedere dag wel zo'n beetje hetzelfde. Dat was opstaan, negen uur, half tien ontbijt, half elf uh, training... En dan uh, de lunch, middags, om half één, rusten. En uh, om half vier gingen we weer weg naar de tweede training. U werkte dat programma vervolgens uit, hè? Ook, ja, ik typte het uit. U had zo'n echte traditionele typemachine bij u? Nou, typemachine. En uh, dan maakte ik fotocopieën beneden bij de receptie van het hotel. Dat hing ik overal op. Wat hield uw werk verder in als adjudant van Rines Michels? Uh, de contacten met de clubs, met de spelers... Uh, hotelaccommodatie, uitzoeken in het buitenland, de regelen En uh, zorgen dat alles tip op tijd uh, verloopt. Somewhere, somewhere. Wat was Michels voor u voor een man om mee samen te werken? Een prachtkerel. Uh, eerlijk. Recht door zee. Uh, vriendelijk. En uh, hij kon ontzettend goed met mensen omgaan. Ja. Hij was iemand die, uh, die niet heel veel vertrouwelingen in, in zijn omgeving toeliet. Hij had maar een select clubje waar hij de dingen mee besprak? Ja, dat waren maar weinig mensen. En uh, ja, dat, dat groeide zo. En hij koos dat bewust uit. Wat maakte dat hij zo'n goede klik met u had? Ja, ik uh, ben wat dat dan gaat, uh, in de uitvoering van veel dingen ben ik ook correct. En, hij wist gewoon wat, u aan, wat hij aan u had? Ja, hij kon op me bouwen. <tie> Ik kijk weer even rond hoor, in de kamer van meneer Akenman. daar zie ik nog meer foto's, onder meer van toen u 80 werd, want ja, u bent op leeftijd hè, uh, en daar staat u geflankeerd door Hans van Breukelen, Ronald Koeman en nog wat andere oud internationals, u was ook voor de spelers wel iemand op wie ze konden, konden terugvallen. Ja, ik praat ook eigenlijk nooit over voetballen met deze jongens, nee, nee interesse tonen voor de mens. En dus wisten die spelers u ook te vinden. Hè? Bijvoorbeeld toen in Hamburg, toen er een afscheidscadeau moest worden gevonden. Hè? Voor de bondscoach, hoe ging dat toen? Nou, Ruud Gullet, die was aanvoerder. En uh, we waren in Hamburg. Hij zegt, uh, Karel, uh, wil jij uh, voor onze uh, groep een horloge uh, gaan kopen? Want dat willen we aan Michels cadeau geven. En wat voor horloge zat u zelf toen te denken? Ja, dat is wel grappig. Ik zeg, uh, mag het... Uh, een paar honderd ge, gulden. Het waren toen nog guldes, kosten. Hij begon te lachen. Nee, zegt hij. Dat, moet, uh, dat mag uh, dik over de duizend gulden kosten. Ik hoorde zelfs tussen de drie en de vijfduizend gulden. Ja, dat klopt. Zo'n echte cartier, hè? Een cartier. En ik kwam in een juwelierswinkel in het centrum van de stad... in een trainingspak... Die verkoopsters, het waren dames die dachten... wat is dat nou voor een, uh, voor een kerel? En u dacht waarschijnlijk, waar ben ik nou beland? Ja, en toen zei ik wat mijn bedoeling was. En toen moest ik onmiddellijk gaan zitten en ik kreeg uh, koffie. En uh, toen werd ik als een uh, prins werd ik behandeld. Zat u daar met die mooie horloges? Dat zat ik. En uh, nou ja, toen heb ik dat horloge uitgezocht... en de inscriptie opgeschreven wat er... Uh, wat had u ervan uh, gemaakt? Ik denk, maar dat weet ik niet helemaal goed meer. Maar trainer bedankt. Ik, uh, ik stel even een, een brief persoonlijk. Vraag. Geeft u het cadeau om van de spelers? Jawel, jawel. Ja? Dat hebben de spelers u gegeven. En daar stond een ja, inscriptie in. Ja, Mag best gezien worden. Ik heb het al verzekerd. U heeft het al verzekerd ook. <lacht> ik moet er ook iedere dag nog aan denken. Want die foto's hangen niet voor niets aan de muur. U wilt er nog graag aan herinnerd worden? Ja, heel graag. Ik droom er ook nog wel eens van. Ja. Wat droomt u dan? Nou, dat ik bijvoorbeeld vliegtickets vergeten ben... als ik op Schiphol aankom. En dan word ik wakker uit de droom... en dan denk ik, oh gelukkig, het was een droom. Morgen in aflevering 5 beleven we de wedstrijd tegen Engeland opnieuw. En wie wil dat niet? En dan doet ook Ronald Koeman in zijn dagboek eh, verslag... En ook aandacht voor Noorderruiter, assistent van de generaal Rinus Michels. Sport en muziek. Tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Iedere dag na de serie over het EK uit 1988. Een hit uit datzelfde jaar. Vandaag, Hey Mambo, Barry Menlo... Samen met Kit Creole. Ik weet nog niet of de coconuts ook meededen. Goed. Uh, hockey nu. Het uh, loopt nog niet zo uh, op rolletjes bij de Nederlandse hockeyvrouwen in de Hockey World League. Ze wonnen we vanavond weliswaar van Zuid-Korea, maar ruim uh, niet. Het werd 2-0 slechts. De eerste zegen na het gelijke spel gisteren tegen Japan. Tim Steens spreekt na met Kim Lammers. Kim, jullie willen met 2-0 van Korea, maar wat is het toch met de Aziatische ploegen dat jullie daar zo moeite mee hebben? Um, nou ja, die, vinden, die willen ook niet zo leuk tegen ons hoekje. En wij willen natuurlijk gewoon uh, het liefst hockey tegen ploegen. Die ook willen hockey tegen ons. Nou, gisteren zag je wel echt een soort handbalwedstrijd. Een soort cirkelverdediging. En dan moeten we gewoon geduldig blijven. En eerder is al gebleken. Ik kwam op het EK twee jaar geleden herinneren tegen Spanje. Hadden we er ook al moeite mee. Dat we gewoon ongeduldig worden. Mm. En dat is wat we meegenomen hebben uh, vanuit gisteren en vandaag... Uh, zijn we wel geduldiger gebleven en ook op vertrouwd dat die goal was gaan vallen. En dat gebeurde uiteindelijk ook. En we zijn ook iets, iets lagere pres gaan spelen om voor onszelf iets meer ruimte te creëren uh, op het moment dat je de bal afpakt. Dus uh, en het zijn, uh, vergeet niet, het zijn ook gewoon wel redelijk goede tegenstanders. Zeker een basistechnieken, beheersen ze allemaal perfect. Nee. Ze nemen elke bal aan, ze slaan elke bal perfect. Dus uh, uh, ja, die heb je niet zomaar verslagen. Wel lekker dat jij die eerste goal maakte. Dat is zeker lekker. Maar het is zeker lekker om uh, uh, na gisteren en na de, de eerste helft van deze wedstrijd... Uh, op voorsprong te komen. Um, ter Japan, in de maand dat jullie die videobeelden bekeken hebben samen met Max... wat heeft hij daarover gezegd? Uh, Naderhanden nou, dat, uh, ja, ja, dat, we, dat we ook te braaf zijn geweest in die wedstrijd. Mm -hmm. En dat we meer moeten durven. En uh, ja, ook vertrouwen op hoeveel kwaliteit we hebben. Zeker de mensen die... We hebben natuurlijk zoveel uh, creativiteit... Uh, speelsers met een Eva de Goede, met een Maartje Pauwme. Ja, we willen dan te veel paas op los in plaats van... dat ze een keer gewoon een duel uh, uit durven te proberen te spelen. Want dat kunnen ze allemaal stuk voor stuk. En uh, nou ja, goed, dat is vandaag allemaal weer een uh, stukje beter gegaan. Ja, wel lekker dat jullie gewoon met 2-0 winnen hè, van Korea. Ja, dat is zeker lekker, ja. Als je even naar het team kijkt, uh, het is een mix van routine, zeg maar... waar, waar jij bij hoort, de geroutineerde spelers. En jonkies erbij, hoe, hoe vind je dat? Uh, ja, ik vind dat altijd wel heel erg leuk. Ik vind het gewoon ongelooflijk om te zien hoeveel talent we in Nederland hebben. Mm -hmm. Als je ziet zo'n uh, Valérie Magie, Maries en uh, uh, Xander Waard... Mm. Uh, stappen in dat je echt denkt... Oh my god, doen die niet al jaren mee? Dat, dat is ontzettend leuk en ontzettend goed. En uh, um, dat is alleen maar mooi voor het Nederlandse dameshockey, denk ik. Dat er zoveel talent is. En uh, ja, ik vind het leuk dat ik uh, daar ook nog mee, uh, mee, mee mag doen. En uh, ik denk dat het voor hen leuk is om er een, een wat ouder uh, speels erbij te hebben... in de verhalen van vroeger en hoe dingen zijn gegaan. En andersom vind ik het ook ontzettend leuk. Je voelt je wel niet te oud hè, voor dit team. Nee hoor, helemaal niet. <laughs> hey, um, want uh, ik zeg al, die, die, die routine en, en, en, en, en jonkies erbij... Dat... De automatismen zijn er nog niet echt, hè? Nee, maar dat is ook niet zo gek. Um, uh, twee weken geleden waren Amsterdam en de te gaan strijden voor, uh, mm. voor het landskampioenschap. En uh, we zijn nu twee weken verder. En ja, dat, dat hoort dan eenmaal bij. We hebben een waanzinnig goede wedstrijd tegen Duitsland gespeeld waar alles lukte. We hebben mm -hmm. een waanzinnig goede wedstrijd tegen Australië gespeeld waarin alles lukt. Ja, en als dan een keer een wedstrijd niet lukt, dan, uh, ja, dan, dan is die routine is er niet waarin uh, uh, wedstrijden moeizaam gaan. En dat zijn alleen maar mooie leermomenten en dat nemen we gewoon weer mee. En ja, ik blijf erop vertrouwen dat we met dit team en met zoveel kwaliteit en ervaring uh, een stap kunnen maken. Morgen een dagje vrij en dan zondag Chili. Wat, wat weet je daarvan eigenlijk, Chili? Uh, nou, ik heb net eventjes gekeken. En, uh, nou ja, en toch gaat dat geen makkelijke wedstrijd mm. worden. Ik, uh, ik kan wel van tevoren zeggen... oh, daar balsen jullie makkelijk overheen. Mm. Maar het is vaak ook wel heel lastig. Het viel me op dat hun handen en inkstempel... een baltempo echt een stuk lager ligt. Ja, dat, uh, dat is... Ik heb wel eens mijn dames twee meegedaan. <laughs> dat is gewoon heel lastig, weet je? Dat, mm. Omdat we gewoon sneller denken, sneller handelen. Dus, uh, maar ik vertrouw erop dat we... Uh, ja, dat we daar gewoon vol in gaan. En, en vol eroverheen gaan. En ik hoop dat ze zich niet gaan ingraven, want dan, dat is gewoon ook niet leuk, hockey. Want Japan wint met 6-0 van Chili vandaag. Ja, en Japan, zag ik vandaag, kan toch wel degelijk hockey... als ze er zelf uh, wat van gaan maken. Dus uh, nee, we hebben absoluut zin ook in die wedstrijd. En morgen een lekker dagje rust? Nou, een uh, lekker dagje rust. We gaan uh, trainen, mm. uh, een beetje verzorgen... en uh, ik denk eventjes uh, wat ontspannend doen. Kim Al Lammers was dat. Ze sprak met Tim Steens. Is morgen dus een dagje vrij. De mannen van Nederland komen wel in actie en wel tegen India. Zometeen bellen met Zuid-Amerika, want Jeroen Elshof zit al in Brazilië voor de Confederations Cup. Maar eerst muziek weer, Billy Paul. Billy Paul was gezegd. Ze Thanks for saving my life 1974. Nog meer dan normaal staat Brazilië in het teken van voetbal. Morgen beginnen de goddelijke Canaries namelijk in eigen land aan de Confederations Cup. Onze verslaggever daar is Jeroen Elsof. Jeroen, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Jij bent in uh, Brazilia, de hoofdstad. Merk je het daar op uh, Staat het in het teken van de Confederations Cup? Nou, het is echt niet te missen. Ik uh, heb al heel wat toernooien meegemaakt de laatste jaren. Maar dit slaat echt alles. Oh. Alles uh, wat, je, wat je om je heen ziet. Uh, alles wat je ruikt, wat je voelt, wat je proeft. Het is uh, Brazilië, het is voetbal, voetbal, voetbal. Dat, dat weet je natuurlijk van het land als je hier naartoe gaat. Uh, maar als je er dan echt uh, zo middenin staat. en Ik sta uh, nu vlakbij bij het, het stadion waar uh, morgenavond Brazilië speelt tegen Japan. En ik heb Brazilië net zien, uh, zien trainen. Dan uh, ja, dat, dat gaat al je... Al je al je vermoedens te boven, wat je had verwacht, al je verwachtingen worden overtroffen door word wat je hier ziet. Jemig, maar de Confederations Cup, het is eigenlijk maar gewoon een oefentoernooitje, toch? Ja, nou dat is de laatste jaren wat iets aan het veranderen. Want uh, uh, waar het in het begin inderdaad, zoals jij zegt, een oefentoernooitje was, is het wel zo dat het wel wat meer prestige kent. Alle landen sturen echt wel hun, uh, hun sterkste spelers, veel sterren zijn het. En uh, dan is er nog een verschil. Als Brazilië thuis speelt, sowieso als Brazilië speelt, dan bestaat de oefenvoetbal eigenlijk niet. Maar als Brazilië in eigen land speelt, dan valt alles uh, weg als het gaat om de oefenwedstrijd. Want ja, hier gaat de trainer eigenlijk gewoon vanuit dat Brazilië altijd wint. Ja. De politie wordt niet gepikt en uh, wordt als een vernedering gezien. Ja, en dat merk je dus echt aan alles. Gisteren werden we uh, met onze auto van de weg gereden. Uh, door, door vijf motoragenten. Er kwamen er nog eens twintig achteraan. Uh, drie vier legervoertuigen. En een uh, politiehelikopter. En dan kwam volgens de bus van uh, de Braziliaanse selectie. Uh, <lacht> onderrijden onder, uh, onder die helikopter. En, en ja, wat, wat er volgens gebeurt. Je ziet mensen uit hun auto stappen. Ze trekken de kofferbak open. En daar uh, ligt dan kennelijk standaard een Braziliaanse vlag. Die wordt er dan uitgetrokken. En, uh, en je ziet vrouwen op hun knieën vallen. en direct beginnen met bidden. Ja, als ook morgenavond de wta finale op het programma staat. Maar het is inderdaad gewoon de, de opening van de Confederations Cup. Maar ja, het is echt bijzonder voor die Brazilianen dat dat hier in eigen land gebeurt. Ja, je vraagt je af, wat gaat er volgend jaar daar gebeuren? Dat is, zal nog een tikje erger zijn. Nou, <laughs> ik sta, ik sta nu, ik, ja, ik sta nu toevallig in het, in het centrum waar mensen kaarten kunnen afhalen en zo. En er staat nu, uh, het is hier nu half. Tegen, tegen uh, nou, het is vijf uur. En uh, er staat een rij, nou, ik denk serieus, van zes, zevenhonderd mensen. Uh, en dat schijnt de hele dag als zo er zijn. Buiten is het de chaos. En, en dan is dit inderdaad de Conferences Dus ik vroeg, ik vroeg me inderdaad hetzelfde af. Wat gaat hier volgend jaar plaatsvinden? Want dat moet helemaal een chaos. Ja, worden. Het, het is een generale repetitie voor de organisatie natuurlijk ook. De, daarvoor is het misschien nog wel ooit begonnen. Um, hoe is het daarmee? Krijg je de indruk dat alles op orde is? Uh, nou, ze zijn uh, zeker niet klaar, dat, dat zie je ook aan de stadions, uh, er is nog uh, veel niet af, veel beton, veel uh, onafgewerkte zooi eigenlijk. Er ligt hier ook een metrolijn, dat ik even afvragen of die ooit nog afkomt, mm. uh, naar het stadion toe. Uh, maar dat zijn eigenlijk uh, zeer herkenbare dingen met, met uh, drie jaar geleden, want Zuid-Afrika had dat ook een jaar voor, uh, voor het, het grote toernooi, was... Eigenlijk lang niet alles af en, uh, en die, die test ging ook uh, moeizaam. Uh, maar uiteindelijk zie je toch dat als het WK daar is en dan in dat laatste jaar wordt er flink gas gegeven, zet de visa druk op, komt er nog maar eens een zak geld binnen, dan komt het meestal allemaal wel goed. Maar als je nu zegt, uh, zijn ze klaar voor het WK? Nee, absoluut niet. Er zijn nog een aantal stadion's niet eens af. Zijn ze klaar voor de toernooi? Ja, dat moet ze wel lukken. Maar het zal wel. Uh, uh, door bij te worden voor denk ik. Uh, je zei al, uh, de sterren doen mee, om het weer even over voetbal te hebben. De sterren doen overal mee. Uh, welk land schat jij dan uh, het hoogst in? Is dat toch gewoon Brazilië of is Spanje als wereldkampioen, Europees kampioen? Uh, de te kloppen ploeg? Uh, nou ja, nee, ik, ik, ik zou mijn geld. Uh, ik zet niet snel mijn geld op iets, maar ik zou het wel Brazilië willen verzetten. Uh, vooral omdat die druk zo immens is. Al is het wel een jong elftal en dus ook een beste elftal, maar met heel veel goede spelers. Ja, Spanje uh, natuurlijk, die doen altijd mee, want die hebben nog steeds uh, die ervaring. Uh, en er zijn nog steeds die ervaren jongens en die kunnen iets unieks uh, neerzetten. Want het is de enige club die Spanje nog niet pakte. En dat is natuurlijk toch uh, de moeite waard om ervoor te gaan. Iedereen droomt hier ook van de finale Brazilië-Spanje. Dus dat die nauwelijks dus gespeeld, uh, gespeeld is in de historie, dus ja. Ja, ik zou daar ook wel voor willen gaan. Dat is in Spanje en dan, ja, dan, dan kan het alle kanten op. Ja, prachtig. Morgen dus en... eerst, eerst tegen Japan. Jeroen, eh, geen, Nederland, geen Nederland zelf dan, natuurlijk daar bij de Confederations Cup. Wel een Nederlands tintje. Björn Kuipers is er ook weer, hè? Ja, die uh, heeft nog geen wedstrijd gekregen. Die is vierde official bij uh, Spanje Uruguay zondag. Okay. Uh, en uh, ja, uiteraard gaat het wel echt weggekrijgen. En er zijn wel wat andere Nederlandse pindjes. Uh, want er zijn genoeg spelers, dus, of tenminste zijn aan de spelen. Die wel uh, op in de eerdere die ze hebben gespeeld. Ook er nog zitten. En morgenavond beginnen we met Mike Haverna bij Japan. Oké, okay, ja. Dus dat is best leuk om naar te kijken. Oké, okay, we gaan het zien. Jeroen Elshoff uh, werkt ze daar. En uh, veel plezier ook. Want volgens mij is het prachtig om mee te maken daar in Brazilië. Een jaar voor het WK. Ik heb een biedenbericht voor u. Bauco Wollema is het niet gelukt de koninginrit in de Ronde van Zwitserland te winnen. Hij viel aan op de laatste klim van de dag. Kwam in de kopgroep terecht. Werd uiteindelijk geklopt door de Spanjaard Rui Costa. En heeft nu drie kwart minuut achterstand op Matthias Frank, de klasse mensleider. Dan hebben we nog de beachvolleybalduo, duo, nummer 1 van de wereld. Madeleine Meppelink en Zowie Vergestel zijn uitgeschakeld... op het Gwenstam beachvolleybaltoernooi in Den Haag. De tijd zit erop zometeen. Met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Wat mij betreft tot zondag en een heel fijn weekend. Dag. Wat ik wil, is dat mensen met beperkingen die niet zelfstandig hun eigen minimumloon kunnen verdienen dat die op een plek terecht kunnen komen bij een reguliere werkgever. De oude sociale werkplaatsen moeten verdwijnen. En de mensen worden hieruit ook verloren. Die zie ik niet, die hoor ik niet. Dat zorgt voor veel onrust en wantrouwen onder de arbeidsgehandicapten. Er zijn hier mensen in huilen uitgebarsten wat nu allemaal te wachten staat. Over de komst van de sociale werkvoorziening Nieuwe Stijl. Ik ben altijd heel vriendelijk en vrolijk en ik doe mijn werk met plezier. Dus het zal aan mij liggen. Argos, morgen, kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Turner, Van Gogh, Dix, Monet, Mondriaan, Citroen, Henket, KB, Hartfield en nog veel meer. Fundatie Zwolle is weer open. Kijk op museumdefundatie.nl. Grote kortingsactie Capital Reisgidsen. De hele maand juni zijn de Capital Reisgidsen slechts 17,50 euro. Uw vakantie begint bij de boekhandel.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 Kapitoelreischet voor 1750 ligt onder meer bij AWB, VND, Bruna, Selexis en bol.com. Kom naar de 25 e editie van de Deventer Boekenmarkt met ruim 6 kilometer, de grootste in Europa. Of kom naar het Poëziefestival Het Tuinfeest, ook in Deventer, en boek een meerdaags verblijf in het gasvrije Zaland. Kijk op ik ga naar Deventer.nl. Wens ik niet uit mijn rol van seniele grijzaar te vallen. Dan heb ik geen andere keus dan op regelmatige basis mijn luiers te bevuilen. Ik ben helemaal niet zo dement als ik mijn omgeving doe geloven. Nu in de winkel. De laatkomer, De bestseller van Dimitri Verhulst. Ook verkrijgbaar bij uw Libris Boekhandel. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl